zusters, voor zover nog niet gedaan, een goedemorgen. een shabbat shalom, het is fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op deze heerlijke dag, want uiteindelijk heeft God ons een shabbat gegeven als een teken tussen hem en tussen ons, opdat wij zouden weten dat hij onze God is, die ons heilig, dus apart zet. Dus door shabbat te vieren weten we dat hij ons apart zet, dat zegt hij van een andere dag. Ik heb vandaag een thema gekozen voor de preek, tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij laat zichzelf niet geboren worden, maar tenzij iemand wederom geboren wordt. Ik zat er aan te denken als Nederlander, inwoner van het Koninkrijk der Nederlander, stel ervoor nou voor dat je horen krijgt dat het Koninkrijk van God eigenlijk Engeland is. Kunt u zich dat voorstellen? Het Koninkrijk van God op een eiland... In Engeland. Maar als je nou naar dat koninkrijk van Engeland wil. Als dat nou het koninkrijk van God is. Dan zou je het er op zijn minst moeten voorbereiden om daarin te kunnen. Het is wel leuk om dat koninkrijk der Nederlanden te verlaten. Moet je wel door de zee naar de andere kant. Je moet dus door water heen al geboren worden. En je krijgt te maken met de regels van het koninkrijk van God. In ons voorbeeld is het Engeland. Echt waar, u moet eens proberen te emigreren naar Engeland. En dan gewoon rechts blijven rijden. Wie gaat dat doen? Je moet eens een plein ronden zoals wij dat in Holland doen. Dan heb je echt een hoop ellende. Maar wij zijn in ons land zo vervormd in ons denken. We zijn ook vervormd in ons denken door wat Rome ooit heeft aangesticht. En waar we met alle eerlijkheid in gevolgd zijn. Ook in onze hervormingen, reformatie. Ook in alles wat we hebben menen te zien. Dat om in dat koninkrijk van God te komen. Moet je echt wederom geboren worden. Daarom is het zo prachtig als mensen uiteindelijk gaan zeggen. Ik ga gehoorzaam worden. Ik ga doen wat vader Jahwe zegt. Ik weet nog zelf toen ik gedoopt werd op rond mijn dertigste. Tot ik dacht nou raak ik alles kwijt. Maar elk fundament wat ik had vanuit mijn geïnformeerde van gemeente, mijn hervormde bond... De ...pinkster ervaring die ik gemaakt had, charismatisch Nederland had ik te zien... ...ik dacht, dan ga ik alles maar loslaten. Ik ga dopen en dan gaan we verder zien. Huh? En ik raakte mijn eigen vrouw kwijt. Een ramsalige tijd. Maar we hielden wel van elkaar. Maar er was zelfs een dominee, die kwam even pastoraat doen... ...want hij moest het met me komen praten. En die zei tegen mijn vrouw, dit is eigenlijk een duurzame ontwrichting van het huwelijk... En dat is dan recht om te scheiden. Ik heb hem nog net niet bij kop en kont gepakt en door het raam geduwd. Maar goed, zulke dingen gebeurden. Je moet op een gegeven moment de weg van God zien. En dan moet je hem gaan wandelen. Daar gaat de preek ook over. Dus als je naar Engeland wil, flik het dan niet om daar rechts te gaan rijden zoals we gewend zijn. Maar als je nou het koninkrijk van God binnen wil gaan, dan zou je je moeten houden aan de regels, aan de spelregels van het koninkrijk van God. Bent u het daarmee eens, durf je hand op te steken? Denk erom, als je ja zegt, ben je verantwoordelijk, hè? Dat je alles uit het koninkrijk van God wat je gaat horen, ook gaat doen. Ook al zit dat helemaal klem in je buik. Wij zijn ook dingen moeten gaan doen waarvan ik helemaal niet voelde dat het goed was. Maar mijn gevoel heb ik leren overwinnen door mijn geest. En mijn geest werd weer overwonnen door het woord van onze Heere God. Die dus zo opdoende door zijn woord in mijn geest ruimte kreeg. Uiteindelijk toetsen ik alleen nog maar wat zegt de geest van God. En is altijd in overeenstemming met zijn woord. Dus nou heeft een zuster van 81 besloten. Ik ga mijn leven afleggen in het watergraf. Ik vind het schitterend tot ze de moed hebt. Zo'n lief zustertje. die zegt ik ga het doen wat de heer zegt. Al zegt de hele reformatie dat ze gek is. Want ze is natuurlijk niet gek. Wie zegt het eigenlijk tot wat ze moet doen? Ze zegt de heer. Ik vind het schitterend dat het gaat gebeuren. Ik denk, ik moet er op zijn minst weer een prik houden over wedergeboorte. Het kan bijna niet anders. Louis die komt dan naar voren toe omdat hij twee keer heeft horen spreken over Johannes 7. En daar staat gewoon, zij die naar zijn wil doen willen. Over wiens wil had Yeshua het? Over de wil van zijn vader. Zijn vader had hem lief, want hij handelde naar de wil van zijn vader. Hij zegt, als jullie mij lief hebben, doe je wat ik zeg. Nou, Yeshua zegt maar één ding, is wat zijn vader wil. Want hij is het plaatje van zijn vader. Er kan niemand een mooier beeld maken van de vader, als dat we naar Yeshua kijken. Dus, wat is nou de wil van Yahweh, onze God? Om zijn koninkrijk te worden, heeft hij Israël uit de stront van Egypte gehaald. Door het water heen, onder de berg Sine gebracht. Waar God's aanwezigheid was onder de wolk. Zijn heilige geest. En daar heeft hij van de berg af woorden verkondigd. Daar heeft hij exact zijn wil hoorbaar te kennen gegeven. En dat volk dacht dat ze dood gingen. Van de, van de ellende. En Mozes wordt dan gevraagd. Alsjeblieft Mozes wij gaan dood als de God nog verder praat. Ga naar boven toe. Vraag me wat hij wil en zeg het ons. Zo ontstaat de hele Torah. Het gesproken woord van Yahweh wordt zwart op wit gezet. En het wordt namelijk uiteindelijk vlees in onze Heer Yeshua de Messias. Aan wie moeten wij gelijk gaan worden? Wij moeten volkomen één gaan worden met Yeshua onze Messias. En Hij is volkomen één met Zijn Vader. Alleen over dit stuk kan ik al doorgaan met preken. Johannes 17, dat hoge priesterlijk gebed. Maar we gaan het weer houden op uh, tenzij iederom wederom geboren wordt. Tenzij iemand wederom geboren. Word staat er. Johannes 3, vers 1 en 2. Er was iemand uit de Farizeeën, Wiens naam was Nicodemus. Het was een overste van de Joden. Ik zeg wel eens een keer dat ik het hoofdstuk lees. Dit is de eerste Nederlander die in de Bijbel genoemd wordt. Nico de Mus. Het is gewoon een Nederlander. He? Dus Nico de Mus. Vul je eigen naam erin. Hij was een overste van de Joden. Dus wij zouden zeggen hij was een leider van onze reformatie en van onze hervorming. Het was een man die alles wist. Hoewel theologische katholieken en theologie hervormden natuurlijk ook allemaal weer verschillen. Maar het was bij de Joden ook. Je had farisees, je had uh, sadduceërs, Enfin, je had heel wat van die zeeërs. Wij hebben ook genoeg zeeërs in onze wereld zitten. Ja? Maar het is schijnbaar heel moeilijk om naar Tora Torah te komen... Want de meeste zeeërs gooien de Torah overboord. Want ze zeggen: Yeshua is opgestaan uit de dood. De wet is weg. Dus in Engeland mag hij voortaan rechts rijden. Nou, er was iemand uit de Fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam in de nacht tot Yeshua en zegt tot hem: Rabbi. En dan gaat hij spreken in de meervoudsvorm. Hij zegt dus niet: Ik weet. Hij zegt: Wij weten. Hier gaat het over zijn mederabijnen. Die in dat Sanhedrin samenkwamen. En in de overste van Israël. De mensen die alles wisten van Torah. Maar niet alleen van Torah. Maar ook de rabbijnse leringen. Tot in de puntjes kenden. En door hun rabbijnse tradities en dogma's. Eigenlijk Torah overtraden. Zo erg is het. Want de Heer Jezus die spreekt ze constant aan over hun gedrag. Wij, de rabbis wij, de overste der Joden, weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet. Tenzij God met hem is. Hij zegt, wij weten het. Datzelfde probleem krijgt u als u sabbat gaat vieren en de feesten van de Heer. Uiteindelijk zullen zelfs de theologen die met je in discussie willen zeggen. Ja, we weten dat wat je zegt dat is van God. Dat staat gewoon in de Bijbel. Maar komt er dan. En dan krijg je de leer van Willem Brakel, of wij enfin, noem al die mannen maar op. Het gaat niet om ze te kleineren, maar ze hebben toch voortgebouwd op de scheve pilaren van Rome. Wij moeten weg van die pilaren, we moeten naar Torah en profeten. Daarom zegt de Heer Jezus ook, Hij die zijn wil doen wil. Je moet Torah willen doen, want dan kon je dus bepalen of die leer uit God was. Als iemand Torah niet kent, hoe zou hij kunnen snappen wie Yeshua is? lam van God. Hoe zou hij kunnen snappen dat hij al vanaf Adam als Messias verkondigd is geworden? Iemand moest heel die Torah kennen om uiteindelijk Yeshua te ontmoeten. Met zijn wonder en zijn tekenen. En dan zou hij moeten zeggen, maar dan is hij de Messias. Als een Jood dat zei, dan kon je pas zeggen, hey, hij heeft de Heilige Geest ontvangen. Snap je hem? Je moet Torah en profeten kennen. Wil je op grond van het profetisch woord zeggen, dan is hij Yeshua de Messias. Dat is heilige geest. In die geest moeten we ook doorgaan. Want zoals hij gewandeld heeft, moeten ook wij gaan wandelen. Want we moeten zijn wil doen willen. Het heeft met uw wil te maken. We gaan er een paar mooie teksten van lezen. Hij zegt, wij weten. Weet u wat weten is? Dat je weet dat je weet dat je het weet. Of is dat gevoel? Inderdaad, je moet gewoon weten, dat je weet dat je het weet, wat God heeft geschreven door zijn profeet. Een van zijn grootste profeten was Mozes, die Gods stem heeft gehoord, bij hem op de berg is geweest. Als er eentje het weet, is het Mozes. Dus ga nooit meer dingen doen waarvan Mozes heeft gezegd, je moet het niet doen. En Jozef, Mozes heeft gezegd, een profeet zoals ik, zegt hij, zal de Heer verwekken. En je zult doen wat hij zegt. Nou, hij zegt exacte woorden van zijn vader. Hij is het plaatje van zijn vader. Hij is 100% één met zijn vader. Alleen vader kunnen we niet zien. Maar hij heeft ons, hem, geopenbaard. Wat mooi, hè? Wij hebben een openbaringsgodsdienst. Wij moeten dus lezen wat er staat. En zo openbaart God met zijn geest. Die zit aan dat woord vast wie die is. Wij weten, dat is in de, in de Strom 1492, daar staat het woordje Eido of Oida, een werkwoord. Dat is wel leuk, hè, dat het een werkwoord is. Het betekent je moet werken. Zelfs als je door genade gered wordt, moet je nog werken. Want het woordje zien, Eido, wordt gewoon als een werkwoord aangetuigd. Met de zintuigen moet u waarnemen. Pas als wij in het zien, geloven we. Amen. Ja, dat is een beetje lullig natuurlijk als je het zo hoort. Dat woord wil ik niet gebruiken. Het is een beetje bijzonder als je het zo hoort. Tot je door zien, door, door waarnemen, wetenschap pas tot geloof moet gaan komen. Maar nogthans, wij geloven dat Yeshua de Messias is. En op grond dat we niet gezien hebben, maar geloven worden we gered. En daarna gaan we gehoorzaam worden. Zien, dat is met je zintuigen. Waarnemen. En dat is wetenschap. Wij weten het woordje weten is van iets weten. Kennis krijgen van een feit. Hoe vaak zeggen we niet eerst zien. Nee, ik kan het niet geloven. Ik wil het eerst zien. En dan zie je het werken en zeggen, ja jongens, dit is schitterend. Hij gebruikt het in deze tekst. Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent. Die wij, die weten het. Daarom wordt het ook heel erg dat deze mensen hem uiteindelijk aan de paal laten slaan. Ze zijn niet onschuldig. Het is maar een hele kleine groep mensen geweest die Jezus eindelijk heeft overgegeven in de handen van de Romeinen. En nochtans, het zijn dus niet dat Sanhedrin die het gedaan heeft, maar hij stierf vanwege mijn zonde. Wij weten, ik wil mijn rechtstreeks deelnemen aan dat hele Sanhedrin, ik wil ook de hele gemeente ermee betrekken. Wij weten dat hij van God gekomen is. Wij weten het gewoon. En nogthans flikken we het om dingen te doen waarvan God zegt, doet het niet. Ja, maar zo voelt het nou eenmaal. Ik heb zo'n sterk gevoel, ik doe dingen die God zegt dat ik niet meer doen. Nou, lieve mensen... de rivier in met je gevoel, hè? dat is onze zuster. Die gaat 81 jaar oud vlees begraven dadelijk. Echt waar, dat gevoel van onze zus, dat is bij haar zo herkenbaar... maar met de geest gaat ze zeggen, dat is de weg die ik ga. Amen. Al gaat Rome tot reformatie... Rechts rijden in Engeland, wij doen het links zoals het in het Koninkrijk van God gezegd wordt. Amen, prijs de Heer. Yeshua antwoordt en zegt tot hem, tot die Nicodemus, die dan ook nog s'avonds bij hem komt. Niemand mag het zien. Voor waar, voor waar, dat is. Amen, amen. Eigenlijk doet hij een eetsfering. Ja, Amen, amen, dat is dubbel hard zeggen: wat ik nou ga zeggen is zo waar, dat kan je nooit van je leven meer omdraaien. Voor waar, voor waar. Namens wie spreekt hij? Zijn vader. Hier staat vader Yahweh achter. Voor waar, voor waar, zegt hij. Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Dat je zien. Hey, weten en zien, het is exact hetzelfde woordje. Dus er net stond er weten en nou staat er zien. Tenzij, is een voorwaarde. Iemand wederom geboren Word. Hij kan het niet zien. Zeg maar nou eens eerlijk. Hoe wordt u nou wedergeboren? Hoe bent u nou wedergeboren geworden? Door geloof? Door de besnijdenis? Oh, die is nog wat gevoeliger. Ja, ja heel, heel goed hoor. Door de besnijdenis van je hart. Maar voordat dat hart besneden werd. Hoe werd nou je hart besneden? Heb je het zelf gedaan? Wie zei dat het woord? Je moet dus een woord horen. Nou, ik heb genoeg woorden van de duivel gehoord. En ik ga niet zeggen welke. En ik heb heel wat van die woorden geloofd En het zat is lekker. Ga ik doen. Maar toen de woorden van God kwamen, werd het heel wat moeilijker. Je moet dus wederom geboren worden... ...om het koninkrijk van God te zien. Ik werd wedergeboren door de woorden van... ...Satan. En ik heb het koninkrijk van Satan behoorlijk gezien en ik schaam me ervoor dat dat gebeurd is maar ooit kwam er iemand in mijn leven om een hele simpele manier me de woorden van God laten horen op zo'n simpele prediking over die verloren zoon en die liefdevolle vader en ik kon nauwelijks begrijpen dat vader liefdevol was ik had geleerd dat die stoute mensen in de hel gooiden en daar knisperden ze tot in alle eeuwigheid ik denk hoe is het mogelijk dat in eeuwigheid maar blijven gloeien in die hel ik kon in dus zelf God niet geloven maar mijn beeld werd veranderd in één dag en ook mijn hele leven was weg voor de Heer na die ene dag. Lieve mensen, je moet wederom geboren worden, anders kan je het Koninkrijk van God niet zien. Iemand moet u vertellen wat God gezegd heeft om aan die andere kant van die rivier te komen. Je moet uit je Egypte door het water heen naar het Koninkrijk van God. En ineens door het horen van die woorden ga je het zien. Dan denk je, maar jongen, zo'n liefdevolle vader. En wat hij allemaal niet gedaan heeft omdat ik verzoening van mijn zonden zou krijgen. Ik denk ik ga die stap nemen. En ik ben gegaan. Dus je moet wederom geboren worden. Anders kan je het koninkrijk niet zien. Dus niemand in de wereld ziet het koninkrijk van God. Alles wat in de wereld is, is lid van de koninkrijk van de wereld. Nicodemus zei tegen hem. Hoe kan nou een mens geboren worden als hij oud is? Al zo sprak Nicodemus. ...vanuit het Sanhedrin. Kan hij voor de tweede keer zijn moederschoot ingaan en geboren worden? Zou hem geen draaim zorden geven? Yeshua heeft gezegd, zijt gij een leraar in Israël? Israël? Zijt gij leider over Israël? Dat zijn strijders gods en overwinnaars. Ben jij in de? Nou, het was helemaal geen overwinnend volk. Het zat helemaal aan de grond. Yeshua antwoordt... ...weer, voorwaar, voorwaar komt hij weer? Hij zweert bij de naam van zijn vader... Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. Hij kan het koninkrijk dus niet binnengaan. Dus het is mogelijk dat je door de woorden van God te horen het koninkrijk ziet. Maar wie gaat erin? We hebben er heel wat hier zitten, die hebben gezegd, het is wel moeilijk, maar ik buig voor het woord van de Heer, ik ga in. Ik beleid mijn zonde, ik leg mijn oude leven af in het graf. En ik sta op in nieuwheid van leven. En ik word bekleed met de gerechtigheid van Christus. Vader, ja, wij zegt dan tegen u. Mijn liefdevolle dochter. Mijn geliefde zoon. Ik heb hem wel behagen hier. Want als je bekleed bent met de klederen der gerechtigheid van Yeshua. Ziet vader in ons alleen maar Yeshua. Hoe kun je nog voor zijn aangezicht komen. En zeggen vader, ik heb pijn in mijn buik. Wilt u me helpen? Ik heb helemaal niet, joh. Heb je, je oude leven al afgelegd? Ja, ja, maar dat vind ik zo moeilijk. Want ik ben als kind gedoopt. Nee ze die hebben je leven afgelegd. Heb je echt je zonde beleden, ben je gegaan, ben je opgestaan. Ben je bekleed in de gerechtigheid van Christus of niet? Ja, dat eigenlijk niet. Nou, waarom moet ik naar je luisteren? Dus gaan leren verstaan wat de Heer zegt, dat moet je dus gaan doen. Je moet dus zijn wil doen willen, Johannes 7. Dus tenzij je geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet eens binnengaan. Je staat als een dwaze maagd. Ja, maar ik heb zelfs demonen uitgeworpen. Ik heb dit gedaan. Zij, joh, ik ken je helemaal niet. Jij wetteloze staat er. Ik ken je niet. Sta je aan de poort te springen. Hij zei, ken je niet. Wetteloze. Ga je die zonder Torah zijn. Velen hebben geleerd. De wet van God is weg. Alles is nieuw geworden. We mogen nou rechts rijden in Engeland. Het is de grootste dwaasheid die we uit Rome en Vorming en Pinkster hebben meegenomen. Lieve mensen, dat woordje water is hudor, water. Het is ook gewoon water. Hudor is gewoon water. Maar u weet dat er een heleboel dingen niet echt zijn, zoals ze gezegd worden. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik heb nog nooit water uit mijn mond zien vloeien van binnenuit, wat glashelder was. Maar nadat ik de Heer heb leren kennen... ...kwamen de woorden van levend water wel uit de binnenste. Ik kon gaan spreken zoals... ...Jabes sprak. En ik ben gaan spreken zoals Jabes sprak op de berg Sinaï. Daar legde hij dus de regels vast... ...voor het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van Israël. Van die overwinnaars met God. En hij deed dat aan een onwedergeboren volk. Want er was niemand wederom geboren in Israël. Het was een zootje Het harde nekken, zegt God, dat volk. Niet omdat jullie zo groot zijn... Maar juist omdat je klein bent, niet omdat je zo hartstikke goed bent. Nee, zegt hij, ik had je vader lief, Abraham, Isaac, Jacob. Ik heb ik een verbond meegemaakt. Hij zegt, ik hou me allemaal verbond. Ik ga het koninkrijk God voor jullie oprichten. Doe wat ik zeg. En ze hebben zo zijn rillen. Uiteindelijk zeggen ze tegen Mozes, vraag het maar aan hem, zeg het maar, wij zullen het doen. Nou, een onwedergeborene kan in het koninkrijk van God niet leven. Wist u dat? Want dan moet je dit doen en je moet dat doen. Je moet ineens in Engeland links gaan rijden. Dat ben ik helemaal niet gewend. Begrijp je dat er iets moet gebeuren in u? U moet de woorden van God horen en bereid zijn te gaan zoals hij het zegt. Ook al zegt de hele wereld met de christelijke kerk erbij. Zo zijn we niet gewend. Want vader Brakel heeft het ons zo geleerd. Water en geest. Jonge, jonge, jonge. Wie van u heeft de geest? Omdat we de woorden Gods gehoord hebben, horen ischma, horen en zijn gaan doen, handelen we in de geest van God. Wat is de geest van de wet? Amen. We hebben niet voor niks het woord gehoord en we zijn het gaan doen. Want als mensen het doen, dan kan ik zeggen, hé, hey, hij viert wat. hij heeft Yeshua aangenomen, hij is gedoopt. Ja, oh, die heeft echt de geest van God. Maar als ik de rare dingen doe van de wereld, dan zal iedereen zeggen... Ja, jij bent van de wereld. De wereld houdt van je. Alleen vader God niet. Ik ga ze nog één keer naast elkaar zetten. Die twee teksten. Vers 3 en vers 5. Tenzij je geboren wordt. Kan je het koninkrijk Gods niet zien. Dat heeft met je zintuigen te maken. Tenzij je geboren wordt uit water en geest. Dat heeft met geloven te maken. Met horen en doen. Kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. Bent u hiervan overtuigd? echt waar. Als je nog twijfels hebt, kom dan praten. Maar maak in ieder geval een keuze voor jezelf. je: zegt, Ik wil de Heer dienen zoals hij het zegt. De fariseeërs, die hadden de raad van God tegen zichzelf verworpen. Door van Johannes niet gedoopt te worden. En Johannes dacht te zeggen, laat je dopen. Je zonde afwassen. Want hij die nu komt zegt: ik ben niet eens waard zijn schoenen los te maken. Dat is de Messias. Dus je kon alleen maar Yeshua ontmoeten als je door het waterbad van Johannes was gegaan. En anders komen we dadelijk wel Jeshua tegen. je al die wonderen die tekenen. Je kan zelfs kwaad van hem spreken. Je kan hem laten aan de paal hangen. Ze Kruisig hem! Maar er waren een volk die was voorbereid door Johannes. door het doopbad heen gegaan. En die konden Jeshua ontmoeten. Zelfs Jeshua zelf liet zich door Johannes te dopen dopen. Hoewel die zonde zonde was. Hij zei: Want zo betaamt het ons allemaal alle gerechtigheid te volprekken. Dus je moet gewoon dopen om in dat koninkrijk van God te komen. We gaan naar handelingen 8. Het is de, een van de meest bekende schitterende voorbeelden van geloof en handelen. Er zit een Ethiopier en hij was naar Jeruzalem gegaan om Jawer te aanbidden in zijn tempel. Het was een gelovige Ethiopier. Ik weet niet of hij een paard of een ezel voor zijn wagen had, maar één ding, dat beest dat liep en hij zat in zijn Torahrol van Jezaja te lezen. Die man die was echt helemaal verliefd op het woord van de profeten ik vraag me af hoeveel van u nemen de, de Bijbel mee als ze op reis gaan. En zolang dat vliegtuig vliegt, de trein rijdt, de auto gaat, zit je te lezen om te horen de woorden van de Heer. Want dat is het eeuwige leven. In dat woord is leven. In Torah is leven. Er is buiten Torah geen leven. Het Torah moest ook nog vlees worden in Yeshua. Hoe kan een man nou zeggen dat in Yeshua de Torah vlees wordt en dan de Torah daar neerleggen? We willen van zijn feesten niks meer weten, die Sabbat willen we niet hebben. Hij is opgestaan op zondagmorgen zeggen ze, ook een leugen, want hij is niet op zondag opgestaan. Hij heeft op zondagmorgen het beweegoffer gebracht met zijn vader. Maria mocht hem nog eens aanraken. Hij zei, wacht even, ik ben nog niet bij vader geweest. En terwijl zij dus naar de discipelen gaat, gaat Yeshua naar Yahweh. Hij brengt het beweegoffer en zegt, vader ik ben opgestaan uit de dood. Mooi is dat, hè? Veertig dagen later gaat hij zelf naar de hemel om altijd voor ons te bidden en te pleiten. Hij gaat daarin ingaan, krijgt je dat allerheiligste. En als hij dan bij vader komt, krijgt hij de heilige geest. Omdat hij de enige is die opgewekt is uit de dood. En die stuurt hij dan naar de aarde, naar zijn discipelen. En daar valt het kwartje, die Pinksterdag. dag. Nou, die bange jongens die nog in die zaal zaten te bibberen. Toen gingen de zaaldeuren pas open. Je moet echt het kwartje krijgen vallen, tot je snapt waar het om gaat. Dan word je vrijmoedig. Dan denk je, al trekken ze mijn hoofd eraf. Ik ga toch door met preken. Het is heerlijk om zonen en dochters van God te zijn... om gewoon naar Torah en profeten te leven. Goed, wat gaat die man doen? Hij leest daar een gedeelte uit de schrift... en hij las... met zijn zintuigen... was dit. Gelijk een schaap werd hij... dat is Yeshua... ik geef maar gelijk de uitleg erbij... In die tijd snapte hij er helemaal niets van. Hè? Hij zat alleen maar de profeten te lezen. Want hij zegt eigenlijk over wie hebt hij het? Als een lam werd hij te slachting geleid, als een schaap gelijk een lam smetteloos is voor zijn scheerder. Zo deed hij zijn mond niet openstaat in Jezaja 53. Deze Ethiopiërs snapten het echt niet. Maar hij wist ook nog niet dat Yeshua gekomen was, de Messias. Dat hij gestorven was en opgestaan en naar de hemel was gegaan. Overeenkomstig, Torah en profeten. Maar er komt overal een oplossing voor. De heer die stuurt een dienstknecht van hem, Philippus. Zegt, Filip, zegt hij, Flip, loop eens snel naar die wagen toe. Dan moet je even diensten gaan verlenen. Filippus liep snel erheen, hoorde hem de profeet Jezaja lezen. En dan zegt hij... Versta je nou wat je daar leest? Want die man die leest nog hardop ook. En hij loopt natuurlijk met die kar mee. Hij zegt, versta je nou wat je leest? Verstaat gij wat gij leest? Verstaat gij wat u leest? Het zou zo fijn wezen als u allemaal naast die concordantie... ook nog eens een keer Griekse woorden, Hebreeuwse woorden uitleg zou krijgen... om daar dieper in te duiken. Want onze eigen Hollandse woorden zijn vaak niet toereikend. Maar je moet over dat verstaan wel gaan nadenken. Het gaat over ginosco. Dat is het woordje kennen. En je kan ook zeggen bekende, bekennen. Leren kennen. Hij zegt, versta je wat je leest? Heb je het leren kennen? Ben je het echt te weten gekomen? Bemerk je het ook? Weet je het? Begrijp je nou waar de profeet het over heeft. Zo moet u de Bijbel lezen. Als je iets niet weet, moet je maar naar je broer gaan of je zus. Dan weet jij het, dan weet je het niet. Nou, misschien kan ik antwoord geven, weet ik het niet. Dan zoek ik weer iemand anders op. Dan zeg ik, vader, stuur me iemand op mijn weg die het uitlegt. Ginosco. Weet gij wat gij leest? En die kamerling die antwoordt en zegt tot flip. Ik vraag u, van wie zegt die profeet dit? Praat hij nou van zichzelf of over iemand anders? Hij kon het niet weten, hè? Het was nog niet geopenbaard voor hem. Hij moet dus het woord gaan horen dat Yeshua Messias is. Ik denk toen hij het eenmaal gehoord had en gedoopt was. Tot hij zegt halleluja prijsjave. En hij gooit zo zijn terhoudenboord. Zeg, wegwezen dat ding. Dan had hij al die tijd in zitten lezen. De wet is weg. Nee hè broeders, grapje hoor. Maar sommige dingen moet je wel eens laten horen. Tot je goed weet tot dat echt grappies van de duivel zijn. Want die heeft het volk van God geleerd hun Torah overboord te gooien. En zelfs het volk Israël, wat met de Torah schoot geworden, hebben de Torah opzij geschoven om de leringen van de Farizeeën en de schriftgeleerden te volgen. De rabbijnse inzettingen. Er zitten hele mooie tussen, diepzinnige. Maar er zitten er ook tussen, daar lusten de honden geen brood van. Ja, hoe klinkt dat? Wij zijn honden in hun ogen, hè? Van die rabbijnse leringen wil ik er soms niks meer weten, gelukkig. Filippus opent zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord predikte hij hem Yeshua. Je moet het dus prediken. Maar we moeten wel in Yeshua preken en niet in Jezus. Waar dus je hele christelijke traditie aan vastzit met hun misleidingen. Je moet over Yeshua spreken. Zijn naam betekent Yahweh red. Wij leren dat Jezus redder is. Maar Yahweh red door Yeshua heen het volk. Ook ons. Hij predikte hem Jezus. Er staat dus, Filippus predikte hem Jezus. Dat is het hele verhaal van het evangelie. Hoe al vanaf Adam en Eva verkondigd werd hoe de Messias zou komen om wie zijn kop te vermorselen. Satan zijn kop te vermorzelen. Satan die zegt altijd dingen die niet van God zijn. En als hij al de woorden van God gebruikt, dan moet je twee keer zo slim gaan worden. Dan je, oe, Dan moet je echt Torah en profeten kennen. Want hij probeert Yeshua drie keer na die veertig dagen vasten te misleiden. En dan gebruikt hij ook de woorden van Torah. Maar Jezus wist wat er in de Torah stond, want hij was zelf natuurlijk Torah. En zo kon die Satan weer staan. Satan heeft altijd woorden die tegenover de woorden van Yahweh staan. Filippus predikt hem Jezus, die al gepredikt werd, de messias, al vanaf Adam en Eva. Dat had niet ten doel om hem de Torah overboord te laten gooien, maar juist om te laten zien hoe die Torah volkomen zou vervullen, omdat hij 100% rechtvaardig was overeenkomstig Torah. Nou blijkt hij alles te hebben gedaan, en nu kan een christen gewoon zeggen: Nou, geloof ik in hem, en ik hoef het dus niet meer te doen. Als uw hoofd niet klapt, mijn klapt daar wel van. Philippus die zegt. Terwijl ze onderweg waren. Uh, en hij dat hele verhaal over Yeshua verteld heeft. Terwijl ze dus onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de Kameling die zei. Want hij snapte de prediking van. Uh, van Philippus. Hij heeft natuurlijk in dat verhaal verteld hoe je gereinigd kon worden. Net als bij Johannes de Doper. Moest je klaargemaakt worden om Yeshua te ontmoeten. Maar hij moet klaargemaakt worden door zijn bad, om dadelijk de terugkomende Yeshua aan te ontmoeten. Mooi hè? Deze kamerling die moet gedoopt worden, opdat hij rein verklaard wordt, zodat hij dadelijk de wederkomst van Christus kan meemaken. Hij is natuurlijk al lang gestorven, hij ligt in het stof, want vader heeft gezegd, stof zijt gij, tot stof keer je weder. Hij zei maar ik haal je uit de stof. Echt waar. Ik zat afstoffen en je gaat met mij mee mijn koninkrijk in. Daarvoor werd hij gedoopt. Nou, Deze broeder uh, Kamerling heeft de prediking goed begrepen. Want ze zijn onderweg. Ze komen bij een water. En dan zegt hij, zie daar is water. Wat is er dan tegen dat ik gedoopt word? Wat denkt u dat Filippus gaat zeggen? Eerst uh, twee maanden bijbelstudie. Drie maanden bijbelstudie. Kijk, ik vind het wel fijn als iemand zegt ik wil dopen. Om hem even te degen te onderwijzen. Wat ga je doen? Want je gaat een verbond sluiten op het bloed van Yeshua. Dus je moet wel weten wat je doet. Maar deze man, die was een, een, een navolger van Jahwe, hè? Want hij las ook over de profeet van Jaweh. Hij las alles, hij kende Torah-profeten. Hij gaat naar Jeruzalem om te aanbidden. Hij weet waar hij het over heeft. Zie, er is water, wat is er nou tegen dat ik gedoopt word? En dan zegt Filippus, indien voorwaarde. Dus er is wel een voorwaarde hoor, voordat je laat dopen. Indien je van ganse harte gelooft, is het geoorloofd. Het is dus niet geoorloofd om iemand te dopen die niet gelooft. Ja, je kunt het dertig keer dopen. één keer, twee keer, drie keer. Help hem toch? Alleen misschien wordt hij uh, een, beetje, een beetje koel van het water. Je kan hem hooguit wassen met sop. Maar hij is echt is geen verbond met God, al doop je hem dertig keer nog niet. Als je dus van harte gelooft. Dan is het dus geoorloofd om iemand te dopen in de dood van Yeshua. Als moet je eraf blijven. En hij, de kamerling, die antwoordt en zei... Ik geloof dat Yeshua de Messias de zoon van Jare is. Om dat te beleiden... Daardoor toonde je dat je de geest van God had. Als later Cornelius dat zegt, tien jaar na de, de dood en opstanding van Yeshua... Is hij de eerste heiden die zegt dat Yeshua de Messias is. En dan zegt Petrus, kijk eens, hij net de heilige geest ontvangen als wij. Wat verhindert ons nou nog te dopen? Dus veel praatjes uit evangelische kring over het ontvangen van de geest... en het spreken met onverstaanbaar gebrabbel... is een hele andere inleg in de Bijbel, die is puur charismatisch. Maar is niet naar Torah en profeten. Zij beleiden dat Yeshua is de Messias die vanaf Adam gepredikt is. En dat is een boodschap van de Allerhoogste. Daarom zie je tot die heilige geest heeft ontvangen... Nou, wat is er dan nog tegen om zo iemand te dopen? Zo hebben we ook onze zuster behandeld. Vindt u dat goed? We hebben ze goed getoetst, alleen u weet het nog niet. Dat gaan we dadelijk uh, haar laten doen. Omdat ik het er allemaal mee eens bent. Nou, lieve mensen. Wim Verdaoudi zei... Indien Wietske van ganse harten gelooft, dan is het geoorloofd. En Wietske Tamming antwoordde en zei... Ik geloof dat Jezus, de Christus, de Zoon van God is. Amen. Wat zegt onze zuster Wietzke? Zeg het eens hardop. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Amen. U bent ook vandaag een kind van God geworden. Hè? Je bent altijd al een kind van God geweest. Alleen je denken is verduisterd geweest door leerstelligheden. Zo is het Joodse denken beklemd geraakt door de rabbijnse leringen. En zo zijn wij beklemd geraakt door Roomsche tradities. Gehervormde, gereformeerde, pinksterig, charismatisch. Het is een zootje geworden... En nu kom je terug door Torah. En zeg, wat is het toch eenvoudig. En de Heer zegt het ook in Deuteronomie 30 en 31. Het is niet moeilijk, zegt hij. Je hoeft niet naar de andere kant van de oceaan om het te halen. Je hoeft niet helemaal het graf in om het naar boven toe te brengen. Het zij in u mond en in uw hart. Leuk hè? Het woord van de Heer moet in je hart zijn en je moet het zeggen. En het leuke is zeggen, is ook doen in het woord van God. Dat is Hebrails denken. Wat je zegt, moet je doen. En de Grieken die zeggen het wel, maar ze doen het niet. Ons hele christelijk denk is Grieks. Vindt het niet mooi, lieve mensen? Het laatste stukje. Want we moeten weg tussen half 1 en 1. En moeten we in het zwembad zijn dadelijk. Hij liet de wagen stilhouden en beide daalden af in het water. Zowel Filippus als de kamerling en hij doopte hem. En toen hij uit het water gekomen was, ging de kamerling zijn weg met... Het vreugde hij had in het geloof een daad verricht. Hij zegt, Do, ik ben een zoon van God geworden. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. En ik ga met plezier verder hem aanbidden in zijn tempel. Dat had hij gedaan. Als het nog niet in je leven gebeurd is, maak dan een keuze en doe het. Ik zou haar zeggen: Als je het vandaag nog ja zeg, dan ja zegt, dan dopen we je, je vandaag nog. Maar dan krijg je daarna wel even een stukje gedegen onderwijs om je scha in te halen. Want ik laat je echt niet lopen, want nou ben je gedoopt en je weet niet welk verbond dat je sluit. Maakt niks uit te krijgen van een witte onderdruk van mij. <tie> Echt ben je, ben je ruimte zat. <tie> ja? Petrus die staat voor de hele gemeenschap in Jeruzalem op de Pinksterdag. dag. Hij zegt, bekeert u en in ieder geval u. Later, dat moet je wel laten doen. Wij hebben onze kindjes te doop gehouden. Maar dat kindje heb het niet laten doen. Het weet nergens van. Het is ook geen verbond wat in de plaats van de besnijdenis komt. Want dat is theologie. Het heeft niks met besnijdenis te maken. Ja, wij moeten besneden zijn van hart. En dan laat je je dopen. Zo ligt het. Laten zich dopen op de naam van Yeshua de Messias tot vergeving van uw zonden. Halleluja. Als hij het dus doet, hij vergeeft je al die zonden. En het is mooi, want mijn vader, Yahweh, heeft een gezegend geheugenverlies. Hij gedenkt ze nooit meer. Echt waar, ik ook. Dat is een gezegend geheugenverlies. Ja? Ik gedenk ze nooit meer. Dus je laat je dopen op de naam van Yeshua, de Messias, tot vergeving van zonde. En je zult de gaven des heilige geestes ontvangen. Wanneer ontvang je de heilige geest? Het woord horen, dan snap je de geest en gaan doen. Je zal die geest ontvangen. En in die weg ga je door. Iemand die een andere geest heeft. En andere dingen verkondigt dan Torah en profeten. Heeft niet de geest van Yahweh. Je kan een Roomse geest hebben. Een geest. Je kan alle geesten hebben. Want er zijn vele geesten de wereld ingegaan. Die hebben gezegd ik ben de Messias. Ik ben Jezus. Maar ze verkondigen een valse Jezus. Denk niet dat je met alle leerstellingen voor de hemelpoort kan staan. En zeggen ik heb het niet geweten. Want je bent verantwoordelijk dat je de Bijbel gaat lezen. Lezen. Lezen. Hoewel God wel zegt. ...en dat ter vertroosting... ...ik overzie de tijd van onwetendheid. Maar het preekt heden dat de mens zich bekeert... ...dat was ook op de pinkste dag. Echt waar. Op diezelfde pinkste dag waar, handeling, waar handelingen over spreekt... ...zegt Peter dat. Want voor u... ...over wie heb je het? Dat zijn de geesten, die, de mensen die zich bekeren... ...zich laten dopen tot vergeving van zonden... ...die de gaven van de geest ontvangen... ...want u zegt hij die dat doen... Voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En voor die verder zijn. Zoveel als de Heer onze God er toe We praten hier over Joodse mannen. U. Hé. Hey. Of hebt u tegen ons, tegen christenen? Echt niet waar. Yeshua is gekomen om het verbond wat God met Israël had. door Abraham, Isaac, Jacob, Israël heen. daar heeft hij genoegdoening aan gegeven. Hij had hun de Messias beloofd. Hij met ons helemaal geen verbond. Wij kunnen door Yeshua heen deel krijgen aan het verbond met Israël. Zo worden we als een wilde olijftak ingeplant in die echte olijfboom. Waarvan de wortel Messias is. En die wortel die zit er al vanaf Adam en Eva. Met nog meer andere woorden getuigde hij en vermaande hen zeggende. Laat je toch behouden van dat verkeerde geslacht. Of je nou nieuw age bent of de wereld of katholiek of gereformeerd. Het maakt niet uit, maar laat je toch maar zakken. Ga gewoon doen naar Tora en profeten. En laat je dopen op de naam van Yeshua de Messias. Zij dan die het woord aanvaarden. Ooit wel eens een baby gehoord. Die zegt ja ik geloof. Zij die het woord aanvaarden. Lieten zich dopen. Heilige geest ontvangen. Vergeving van zonde krijgen. Daar konden ze onze vader ja weer altijd op vasthouden. Hij is een waarmaker van zijn woord. Schitterend helaas geen meertje vandaag. We gaan naar het zwembad toe. Kom op, wietzke, we gaan je dopen. Shabbat shalom. Nou. Vindt u het leuk, zuster? Bent u er klaar voor? Kom dan even staan. Nee, je mag nog niet weglopen, want we willen ze laten vertellen wat ze gelooft. Kom maar naar voren, als je wilt. Echt waar? Want we kunnen niet zomaar gaan dopen als we niet weten wie je bent. Kom eens hier. Wat zegt u? Gewoon bij mij komen staan. En die kant op kijken? Lieve mensen, laten we even gaan staan met elkaar. Dan zullen we eens de geloofsbelijdenis laten lezen. En dan kunt u dadelijk uw hand opsteken. Uw rechterhand om te zeggen, die zus die mag gedoopt worden. Wij geloven in Yahweh als de enige en waarachtige God. De Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. Onze hemelse Vader. Wij geloven in Yeshua de Messias als de Zoon van God...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 ...herdacht wordt. Amen. Amen. Heb u het gehoord? Amen te gezegd. Wie van u wil haar voorstellen? Amen. Wie wil haar voorstellen om gedoopt te worden? Alle handjes omhoog. Prijs de Heer. Nou, zusters, het gaat feest worden. We gaan u heerlijk begraven in het watergat. Om u daarna op te wekken in nieuwheid van leven. Hij is bij ons. ...in ons hart, uh, in ons huis, planten, om de... de